De Filipijnen zijn net aan het bijkomen van de gevolgen van de orkaan Neesat. Die storm kostte zeker 52 mensen het leven. Tientallen mensen worden nog vermist. Volgens de Filipijnse regering zijn bijna 1 miljoen mensen getroffen door overstromingen. CDA-minister Donner is een geschikte opvolger voor Herman Tjenk-Willink. Als vicepresident van de Raad van State is voorzitter Peet Oom van het CDA gezegd... die met het oog op morgen. De naam van Donner ging al rond, maar is nu voor het eerst door het CDA genoemd. De procedure voor de opvolging van Jane Quinning, die op 1 februari stopt, gaat trager dan verwacht. Premier Rutte zou meteen na het recess met de procedure beginnen, maar er is nog geen advertentie verschenen voor een nieuwe vicepresident van de Raad van State.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 Het weer dan nog volop zon bij temperaturen van 20 graden op de Wadden. En een graad of 24 in het oosten en zuidoosten. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar wel iets minder warm. Vanaf dinsdag wordt het koeler met de kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Met uitzondering van de provincies Zeeland en Noord-Holland... komen er op dit moment in het hele land nog mistbanken voor. In het midden- en oosten plaatselijk zeer dichte mist... met een zicht van minder dan 50 meter. Het is uh, prachtig weer aan het worden hier uh, bij het in in Ja, de mist trekt hier een beetje op gelukkig. Ach, buiten staat de topkok Erik van Velenwe voor ons te bakken en te braden met de groentetop 10. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. <tied> Persoonlijk vraagje, Janine. Scrub jij? Hoe <laughs> komt dat nou weer vandaan? Ja, zo'n schoonheidsproduct, ja, uh, ja. huid en zo. Uh, ja, J jij? Ja, vind ik wel lekker, zo'n scrubkremmetje. Goed, nu weet u het thuis. Wij scrubben. En daarmee dragen we ongewild, en zonder het te merken, en misschien ook wel zonder het te weten, bij aan de reusachtige plastic soep in de oceanen. Nou denkt u misschien, wat nou weer? Ja, dat dachten wij ook. Maar goed, wij hebben het niet verzonnen. In uh, de meeste scrubcrems en ook in veel tandpasta's trouwens, verwerken fabrikanten namelijk minuscule stukjes plastic. Dat schuurt de huid, dat is lekker, maar al dat plastic gaat via het doucheputje langs de waterzuivering naar zee en wordt daardoor vissen aangezien voor plankton en komt zo in de voedselketen terecht. Stichting De Noordzee komt in actie en ook u kunt helpen de zeeën niet smeriger te maken dan ze al zijn. Teken de petitie aan de cosmetica fabrikanten en zoek op verpakkingen naar polyethyleenachtige plastics. Let dan op PE, PP en PET. Op de site van Stichting De Noordzee zie je foto's van uh, betreffende producten... en je schrikt je echt kapot, want in bijna alle merken zitten dus stukjes plastic. Waar dan wel mee te scrubben? Nou, producten met gemalen havermout of amandelpitten of kokos moet je even zoeken. Maar die zijn er ook, die alternatieven. Of... Ja, Je kunt het ook zelf maken. Het klinkt heel erg geit de wollen sokken, sorry, maar ik doe dat wel eens. Dus dan uh, pak je olijfolie of kokosolie, grof zeezout erdoor en lekker scrubben. Hmm. Kijk, dat is nou echt iets voor de zondagochtend. En kijk voor meer informatie over de actie van Stichting de Noordzee op vroegevogels.vara.nl. de The Ragtime Antoinette van de Amerikaanse componist Scott Joplin. Erik van Velen, jij staat hier lekker voor het kapitaal te bakken... met de groenten top 10. Maar uh, ja, Erik, het is eigenlijk heel flauw. Want ik zie hier nu in de pan uh, nummer 7 broccoli en nummer 11. Ja, dat klopt. Ja, die gaan er ook doorheen. Paprika. Dat klopt, die gaan er doorheen. En... Ja, maar jij zou iets gaan maken met de top 10. Ja, ja ik bereken je trant. Hè, dus dat is uh, mayonaas ligt... Uh... De witlof natuurlijk al wel gesneden, die gaat er doorheen. Um, want dit is eigenlijk wel een beetje het, Als je kookt naar seizoenen, dan is het nu um, tijd voor broccoli, andijvie, witlof. Nou, die, die schorseneren, nou, je ziet hier, die zijn echt nog drie centimeter, dat is, dat is nog een beetje kindermord. Dat moet nog even groeien. Ja. Als je nou als gewone consument wil koken met de seizoenen, moet je daar dan zelf een enorme studie van maken. Want als je naar een doorsnee supermarkt gaat, ja, dan ligt daar gewoon alles. Uh, ja, dus ik zou bijna zeggen: uh, niet dat ik een hekel heb aan supermarkten, maar ga naar echt echte groenteboer. Ja. En die heeft gewoon kratten met verse groenten. Uh, hij weet waar het vandaan komt. En ja, dan heb je ook meteen goede tips. Wat doe je nou met andijvie? Uh, wat kun je daarbij eten? Ja, andijvie geroosterd. In de lengte, de midden, even, even wassen. Heel even kort ko koken en dan. In de pan bakken met kaas. Ja, dat, eh, je ineens, dan mis je ineens vlees. Dat is het leukste, hè? Ja. Dus ga naar de groenteboer voor de tips. Als ze naar een restaurant gaan, komende week, vegetarische restaurantweek, 170 restaurants doen er aan mee. Uh, waarom is het eigenlijk nodig om die restaurants zo'n zo push te geven? Moeten ze dat niet al uit zichzelf doen? Ja, ik... Ook een beetje vegetarisch koken? Ja, dat is eh, niet leuk om te zeggen, maar je kunt soms beter vegetarisch eten, niet vegetarische restaurants, want dat, dat is zo. We hebben geen vlees. Creativiteit komt voort uit als je jezelf beperkt. Um, en er zijn denk ik wel factor 10 restaurants... die eigenlijk heel veel um, al doen met groentegerechten. Maar je moet een beetje af van, als je een kaart openslaat... Uh, vis, meestal is het vlees bovenaan, ja. en grillgerechten, vis... en dan vegetarisch. En dan krijg je toch weer zo'n lullig, uh, gegratineerd overschoteltje. Ja. Zit het wel genoeg in de opleiding van koks? Nee, helemaal niet. Nee, Ik geef zelf nog af en toe wat les. En dan uh, merk je toch dat... Hier staat bijvoorbeeld een cavolo Nero, de Italiaanse boerenkool. Ja. Ja, die, die kennen 9, 10, kennen die niet eens. Ook de koks die al een papiertje op zak hebben. Dus daar kan nog wat in gebeuren. Dus de tips van Erik, ga naar de groenteboer en uh, koksopleidingen. Doe wat aan die groenten. Uh, jij gaat ja. nog even verder bakken en braden. Uh, je gaat het zo laten proeven, hè? Absoluut. En niet gewoon wat groenten bij elkaar en een beetje op erbij. Nee, We houden hem nee. puur. Oké, okay, tot zo. Welkom in tuinreservaten.nl. Van de vegetarische gerechten naar Tuinreservaten. Yvonne en Frans Gillis uit Dedemsvaart willen af van hun stenen achtertuin in de makelaarskringen, beter bekend als onderhoudsvrije tuin. Twee weken geleden heeft u in de Vroege Vogels kunnen horen dat ze van hun 6 bij 10 meter stenen woestijn graag een natuurlijke tuin willen maken. Tuinontwerpster Mike van Lommel heeft beloofd ze bij deze makeover een handje te helpen. Ja, Mike, is Mike is aan de slag gegaan, heeft haar ontwerp voor een tuinreservaat klaar. Een paar tuinontwerpen uh, zelfs en dat gaat ze nu voorleggen aan Yvonne en Frans die niet kunnen wachten om aan de slag te gaan. Verslaggever Henny Radstaak wil dat moment natuurlijk niet missen. Nou, het stenen tijdperk is uh, bijna ten einde, Yvonne. <laughs> ja, dat schiet lekker op, hè? Ja. Tegels uh, zijn er al voor een deel uitgehaald. Er ligt een hele berg daar. Ja, er ligt al een hele hunnebed. En dat moet er helemaal uit, hè? Mike, jij hebt uh, niet stilgezeten in die tussentijd. Jij hebt uh, een ontwerp gemaakt. Nee, niet één. Nee, ik heb er gelijk drie gemaakt, joh. Want als je eenmaal aan het tekenen bent, dan, uh, dan denk je van... nou, dit kan hier, maar dat kan eigenlijk ook wel ergens anders. Dus uh, nee, ik heb drie ontwerpjes waar veel dezelfde elementjes in zitten... maar net anders uh, geordend. Je hebt ze bij je? Ja, ik heb ze bij me zit in de tas. Nou, oh, spannend. Ah, Laat zien. Zullen we ze erbij pakken? <laughs> nou, hier zijn ze dan. Kijk eens. Zo, hé, dat ziet er uh, professioneel uit. Dan nou, komen drie, drie tekeningen op tafel met groen en blauw. Groen en blauw, ja, ja, ja want ze we een groene oase. Hè? En de vijver, die, de vijverbak was al gekocht, dus die hebben we ingepast. Ja, er zitten niet heel veel verschillen in dezelfde elementen. Er zitten bij alle drie de tekeningen zitten stapelmuurtjes, een boshoekje, een heuveltje. Maar het verschil is eigenlijk uh, daar waar de paden lopen. Die kan je op verschillende plekken leggen. En uh, er is één tekening waar het allermeeste groen in zit. Daar hebben we geen paden, maar alleen stapstenen. Dus het is net een kwestie van ja, hoeveel groen wil je. Maar uh, ja, met elkaar wordt het een uh, nadig paradijsje, denk ik. Wat is een stapelmuurtje? Nou, de, Zoals je net al zei, er ligt hier een hele berg aan stenen. En het is zonde om daar niks mee te doen. Dus uh, er worden wat uh, zitplekjes aangelegd, maar dan heb je nog stenen over. Nou, Daar kan je in een hele mooie muur van stapelen. Als je dat een beetje losstapelt met wat hoekjes en gaatjes erin... dan heb je uh, dat daar planten in kunnen groeien. Hè. Bijvoorbeeld uh, de muurleeuwenbek, die zie ik al uh, op het hoekje van het terras uh, verschijnen. Nou, die die hier brand, staat hier al spontaan. Die staat hier al spontaan, dus die vindt het hartstikke leuk hier. En bovendien, dan krijg je ook eh, als je daar dan grond achter gooit, dan heb je een hoogteverschil. Dat is dan weer een drogere plek waar weer andere planten groeien. He, bijvoorbeeld, heel veel vlinderplanten die hebben graag een droogzondig plekje. Nou, dan heb je weer twee milieutjes toegevoegd waar heel veel insecten en zo. Eh, ja, want dat afkomt. is een schuilplaats voor, voor beestjes. Ja, ja. ja maar ook eh, nou ja, nectarplanten en eh, dat soort dingen. Ik denk, ik praat maar even door. Dan kunnen Frans en Yvonne even de tekeningen op zich in laten werken. <lacht> even kijken, want dit is het, achterste deel, het is de overkapping. Die, die is er al, hè? Die hebben jullie al uh, laten maken? Ja, die is van de week neergezet, ja. Dat is aan de achterkant van de tuin, over de hele breedte. En dat is... Een uh, ja, het terrasje. Een terrasje, ja. Uh, twee meter. Uh, dat vonden we genoeg, want de rest kunnen we dan fijn besteden aan de tuin, zeg maar. Maar dan kun je toch met slechter weer er ook van genieten. En nou moeten jullie een keuze gaan maken, denk ik. Moeilijk is ja. ja ik weet niet, uh, veel groen vind ik eigenlijk wel, uh, de, de, voor mijn gevoel, de doorslaggever. Veel groen. Ja. Wat vind jij? Ja, ik moet zeggen dat mij dat ook wel erg aanspreekt. De, die andere twee, dat zijn meer organische vormen. Hè. Dan, dan uh, zie je waar de looplijnen zijn, wat de meest uh, logische plekken zijn om een pad neer te leggen. Dat is wat okay. je wit hebt gelaten? Ja, dat is wat okay. wit is op de tekening. En als je die hele groene neemt, daar, uh, ja, daar zitten dan alleen maar stapstenen. Ik weet niet of, jullie, of dat praktisch genoeg is voor jullie. Ja. Als je met veel dingen naar de schuur moet... Uh, ja, dat is waar, uh, dat, maar je, ja, je, je kan ook nog eventueel een van die uh, rijtjes stapstenen vervangen door een echt pad. Maar dan, dan wordt het weer minder groen. Hè? En het, het idee van een tuinreservaat is natuurlijk zoveel mogelijk groen. Ja. En die uh, groene bollen hier, zeg maar, heeft dat, dat zijn met boompjes te maken? Ja, dat zijn boompjes. Oh, ja. Okay. Ja. Het is een kleine tuin, dus ik ben uitgegaan voor kleine boompjes. Je ja. kan fruit doen, een mooie sierkers of een sierappeltje. Hè? En de, de, ja, die sierappeltjes worden bijvoorbeeld ook door vogels gegeten. Dus daar, daar heb je best wel veel aan. Ja. En die blijven ook uh, redelijk klein, zeg maar. Ja, die blijven klein genoeg. En dat geeft toch ook uh, diepte aan de tuin en wat hoogte. En, uh, nou, dan kunnen vogels, die zitten graag wat hoger. Hè? En dan kunnen ze uh, goed uitkijken of er geen vijanden aankomen. Die, uh... Dus uh, voor de vogels is dat een ideale uitkijkplaats. Oh, ik vind het moeilijk, hoor. Je vond staat peinzend te ja, kijken. En... Ja, ik vind het nogal moeilijk, ja? eigenlijk. Ja, best wel, ja. Nou, wat er verder in zit is uh, dus, uh, de, de vijverbak. Hè? Die heeft een plek gekregen en daaromheen uh, uh, zou je een, een stukje moeras kunnen maken. Dan moet je iets van folie of plastic ingraven en dan gewoon vijvergrond erop. Daar zie je verder bovengronds niks van. Maar dan heb je vele nattere omstandigheden en daar kan je bijvoorbeeld de kattenstaarten in zetten. Hè? Want die wouden jullie graag kattenstaarten. Nou, die hebben graag natte voeten. Valeriaan bijvoorbeeld. Nou, dat zijn planten die uh, in de zomer heel erg bossig en hoog zijn en in de winter vaak uh, verdwenen. Dus daar heb je dat je heel veel van die seizoen, uh, seizoenverschillen ziet. Ziet al een beetje voor je, Een uh, Heel klein beetje. Ja. <laughs> ja <laughs> Moeilijk, ja. hè? Want aan de hand van zo'n tekening, zo'n ontwerp van je voor te stellen als je hier staat hoe dat dan eruit ziet. Ja, precies. Ja. ja. Nee, ik denk dat we daar dat we daar gewoon nog eens over moeten pijnten, hè? Je hoeft het ook nu niet te beslissen. Nee, ja, oh, gelukkig, gelukkig, ja. <laughs> ja. Ik heb er een, een plantlijst bij gedaan. Dat, dat is geen voorschrift, maar er staan wat ideetjes in. Hè. Jullie hebben zelf ook al ideetjes uh, aangereikt... voor plantensoorten die je leuk vindt. Ik heb er wat aan toegevoegd. En uh, ja, dan kan je bijvoorbeeld zien dat in zo'n boshoekje... dat je inderdaad de varens die jullie voor een deel al hebben... leuk neer kan zetten, maar bijvoorbeeld ook voorjaarsbolletjes. En dan zie je dat zo'n voorjaarsbolletje gelijk vroeg in het voorjaar bloeit en dan al hommels en bijen en zo aantrekt. En die, dat is heel belangrijk voor ze, want als ze hè, de winter doorgekomen zijn... dan moeten ze snel uh, aansterken. En, uh, nou, je zou bijvoorbeeld ook met longkruid dat heel goed kunnen doen in het boshoekje. Dat zijn allemaal planten die echt schaduw nodig hebben. Nou, dan heb je toch wat kleur en toch echt die, die bosfeer die uh, jullie graag hebben. Ja. Volgende keer, hebben jullie een keuze gemaakt? Ja, dat gaat ons wel lukken heel snel, hè? Ja. Frans, dan moeten we even snel aan de slag met de schop om die tegels eruit te lichten. Want uh, ja, het groen moet erin. Nou, kruidwagen erbij. Ja, dan uh, weg met die, met die stenen. Hoogstens voor een heuveltje. Maar zeker niet als bestrating. straat in. Hoppatee, gaan ze. Weg zijn ze. Weg met het stenen tijdperk. Precies. En op de website tuinreservaten.nl houdt ontwerpster Mike van Lommel een blog bij over deze tuinmetamofoos. En op de website kunt u ook de ontwerpen bekijken die net werden besproken. uit de Dolly Suite van de Franse componist Gabriel Fauré speelde... Sorry, ik hoef het even door je heen. Kan ik doorgaan? Ja, ga door. Speelde het Boston Symphony Orchestra Le Jardin de Dolly. Niet zo boos kijken. Nee. Vandaag wordt de jaarlijkse Euro Bird Watch georganiseerd. Over heel Europa zijn telposten ingericht... waar vele duizenden vogelliefhebbers met het hoofd in de nek... staan te kijken naar trekvogels. En dan, uh, ja, tellen maar. Vlakbij Amsterdam staat Frank van Groen... Hij uh, staat in de bij de telpost uh, bij de polder Eidoorn. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. En uh, uh, hoe, hoe lang sta je daar al? Nou, we zijn hier begonnen toen het net werd om kwart over zeven ongeveer waren we hier. Om het een beetje ja, het een een dat het licht werd. Om waren een zes te tellen. Mm -hmm. En toen was het nog behoorlijk mistig, maar toen ja. is de mist uh, opgetrokken. Ja, want dat lijkt me lastig met die mist uh, tellen. Nou, dat klopt. Uh, in het begin dan, uh, zie je nog niet zoveel. Maar dan is het ook nog bijna niet licht, dan vliegen er nog weinig vogels. En het is wel een hele mooie sfeer om dan die mist te zien optrekken. En de uh, struikjes van polder Eindhorn uh, langzaam boven de mist te zien uitkomen. En uh, nou, het is uh, vandaag uh, vrij snel opgetrokken. Dus we hebben er eigenlijk uh, geen last van gehad Geleg. bij het uh, tellen van de trek. Hebben de vogels last van de mist? Uh, nou, als het echt helemaal potdicht zit, dan uh, vliegen ze toch een stuk minder. Dus echt de dag dat het de hele, de hele ochtend zou misten... dan. Uh, heb je er weinig aan om trek te tellen inderdaad. Maar ja. Uh, ja, vaak is het toch dat het heel snel optrekt, zeker met uh, dit mooie weer. Dus dan uh, heb je er eigenlijk helemaal geen last van. Ja, want over dat mooie weer gesproken, denken ze ook niet van... ach, hier in Nederland is het nog best wel lekker, we blijven gewoon nog een paar dagies. Uh, nou, voor een deel uh, kan dat een rol spelen, wat je, wat je vaak ziet bij de trek. Als het een paar dagen slecht geweest is en het wordt dan mooi weer... Eh, dan gaan ze massaal vliegen, dan krijg je echt een uh, hele uh, ja, grote trek... En uh, ja, nu is het natuurlijk al een tijdje mooi weer, dus uh, vogels hebben natuurlijk een, wel een trekdrang. En ze komen uit een heel groot gebied, dus je ziet altijd wel vogels langs trekken. Ja. Ook vanochtend hebben we al het een en ander gezien. Ja, wat is er en zo al voorbij getrokken? Een Namen willen horen. Nou, wat we vanochtend bijvoorbeeld gezien hebben, zijn uh, aardig wat kneuien. Graspiepers hebben we er een paar honderd van gezien. Mm -hmm. Wat zangluisters, ook aardig wat duiven, zowel holenduiven als houtduiven. Ja, wat rietgorsen. Uh, wat ook leuk was, zijn dat er regelmatig toch groepjes watersnippen hier langs vliegen. We zitten ja. ook in een gebied waar natuurlijk veel watersnippen kunnen forageren. hier ja. vlakbij waterland. En hoe doe, en wat doe je dat nu echt door in deze Wat tijd. ik dus niet snap is, kijk, zo'n zo tuinvogelteling, daar kan ik wel bij. Dan tel je een mus en dan tel je een, een, een pimplemees. Maar hoe kan je als er honderden vogels overvliegen? Hoe weet je dan dat het er honderden zijn? Nou, ze vliegen op, vandaag tenminste in kleine groepjes. Dus dat maakt uh, tellen wel makkelijker. Als het grote groepen zijn, dan wordt het echt schat. Hè? En dan, uh, ja, dan maak je, afhankelijk van hoe groot de groep is, groepjes van tien of soms groepjes van honderd. Soms heb je hele grote groepen spreven en dan is het wel lastig uh, ja, te lastig tellen. Dan ja. moet je echt ook uh, ervaring in krijgen om dat goed te kunnen doen natuurlijk. Ja, maar je kan het wel een beetje inschatten. Ja, je, je maakt als het ware binnen zo'n grote groep maak je een kleiner groepje van je dan ongeveer weet hoeveel er zijn. En die pas je dan af op zo'n grote groep. Ja. En je moet natuurlijk, weinig uh, tijd, je moet toevallig vliegen door... Dus je moet dan, je kan ze niet stuk voor stuk tellen, want daar heb je gewoon niet, niet nee, genoeg tijd. Nee, dat gaat niet werken. Dus je moet op nou, die manier te werk gaan dan. Ik zou zeggen, tel nog even door. Uh, jullie zien ze daar uh, vliegen. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Met tellen en, uh, en uh, ja, sterkte ook een beetje, vooral dan. Met die hokjes. Oké, okay, hartstikke leuk dat wij ze in de uitzending komen. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Uh, uh, Erik van Vedewen, die is nu, nu net binnengekomen mm, met een paar mm, bordjes. Mm. Heerlijke schaaltjes. Um, Erik Zorg dat je even bij de microfoon komt en uh, vertel even wat wij nu voor ons hebben staan. Oh, die ruikt toch goed. Nou, we hebben bijna alle groentjes gebruikt uit de top 10. Een uh, salade van witlof met, uh, met spinazie. Nou, voor de kleur de tomaatjes, hè, die zitten ook in de top 10. En uh, de courgette uh, uit uh, de tuinen van Hakvoort. Lekker gemarineerd en wat kaas. En uh, die, die pijnboompitjes. Ja. Ja, ziet er heerlijk uit. Als en en jij vertelt wat er op dat andere bordje ja, waar ik... dat... neem ik een, een hapje van die. Mm, mm. Heerlijk zeg Wat is dit? Oh, dit is augurk. Nee, dat is die courgette. Oh, oh sorry. Ja. <laughs> ja, hij, is, hij is ingemaakt als augurk. Dus, uh, ja. groente met op Windveld. <laughs> ja, en dan denk ik dat Erik hier uit een potje een paar augurken. Sorry <laughs> ja. Erik, <sorry>, <laughs> ja. En de groentjes, ik heb top 1 uh, uh, er toch in zitten, maar dat is de arme luisasperge. Dat is de schorseneer. Gewoon geschild en gekookt. En um, mm. met uh, crème fraîche uh, afgemaakt, de broccoli erin. En ja, in het kader van uh, de aanstaande Bonenfestival. heb ik ook wat, uh, wat witte bonen erbij gedaan. Uh, in plaats van de specieboontjes. Ja, maar die broccoli, daar zit dus geen enkele vitamine meer in volgens jou? Ja, die zit nu in. in hij is ge, gesmoord in, uh, in de boter. Ah. En in, uh, in de brassica-olie. Dus dat is een betere manier om een broccoli Ja, Want dan bind uh, je de, de vitamintjes uh, aan het uh, Aan het product? Aan het, aan het vet, ja. Dus ja. Dat... Okay. Ik heb nu mijn mond vol, sorry. Ja, ik sorry. ook zo. Um, Zal ik dan Eric, verder praten? Nee, Erik, uh, <laughs> jij zegt um, uh, de schorseneer, de armeluis-asperge. Ja. En <laughs> nu heb jij ook je mond vol. Um, ja, dat dat smaakt gezellig. Ja, waarom de armeluis-asperge? Um, dat is een, echt een asperge die groeit in de grond. Dat doet een normale asperge ook, maar dit is een schorseneer. En die moet je echt, er zit een hele dikke schil aan, die moet je schillen. En die gaat meteen oxideren als er zuurstof bij komt. Dus krijg je je handen helemaal... Uh, vies en zwart. Ja, dat is gewoon uh, arme luis, aspeze, dus keukenmeiden verdriet, noemen ze het ook wel. Oh, ja. Uh, maar je koopt hem uh, zoals hij hier voor ons ligt? Ja, een Zwarte staken, 30 stok. centimeter. Ja. Ja. En dan moet je aan de slag? Die moet je uh, borstelen en schillen, maar het makkelijkste is gewoon uh, zand eraf uh, schillen... en in stukjes snij meteen koken. Ja, het is heerlijk. Dat, ja. Uh... Ja. Nou, euh, hebben veel mensen, connecting? als ze uh, een vegetarisch gerecht willen proberen... of misschien zelfs willen overstappen, hoor je vaak mensen... ja, ik mis die bite, ik mis dat vlees... Ik, moet, ja. ik wil ergens op kouwen. Ja, dat is het idee. Dan zou ik zeggen, um, wat, wat zit er in het vlees? Dat is een soort iononzuur, ingewikkeld woord. Maar die bite zit ook in, um, uh, heb je ook in paddenstoelen, champignons. Dus als je daarop overgaat, uh, er zijn fantastische biologische telers. Die hebben brood en uh, porcini's. Ja, heerlijk, dan mis je het vlees niet. Ja. En ik moet zeggen, die schorscheneer die is ook wat steviger. Die ja, het zorgt het ook een, bite? een beetje ja. voor die bite. Absoluut, ja. Ja. Jij zei net van, ik heb een, een boon verwerkt in dit gerecht, want vanmiddag is de, is de bonen ja vandaag, estavet, is de ja, vandaag is de aftrap van de, de, uh, uh, van de bruine bonenbende die bestaat. Dat zijn twee culinaire journalisten en die hebben um, uh, bedacht, we moeten een boonest doen. We willen de aandacht op de boon vestigen. Nou, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, een, mooi, groenten, een mooie vergeten groente, mooie... We hebben net die kivitsboon gezien, er zijn natuurlijk veel meer soorten bonen. Mm -hmm. We eten ze eigenlijk te weinig. En als we het doen, is het bonen in tomatensaus, het studentenvoer, om het zo maar te noemen. Ja, maar een dus bonen boon is een fantastisch mooi eiwitproduct. Uh, een boonpromotie vanmiddag dus uh, in mm, Amsterdam. Lekker, ja. Mensen kunnen naar de bonen estafette. Bio-kok, Erik van Veluwe, bio-kok en topkok van Landgoed Redoord. Heel hartelijk bedankt. Um, op onze site vindt u de hele top 40 van de lekkerste groenten... en ook informatie over de vegetarische restaurantweek. Ga naar vroegevogels.vara.nl of naar de vegetarische restaurantweek.nl. Erik, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. dankjewel. dankjewel. Mm. Come on. Caprice en form de wels in S-groot van de Duitse componiste Clara-Josephine-Wieck-Schumann. Uitgevoerd door Suzanne Grutsman. <kluziek> Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ik dacht, ik wacht even met hoesten tot jij bent uitgesproken. Dan zit ik weer door de jingle heen te hoesten. Dus, uh, <kluziek> ik ben blij dat ik niet binnenkort een functioneringsgesprek heb. Een Nijmeegse onderzoekster is deze week bekroond met de prestigieuze IG-Nobelprijs. De beloning die werd uitgereikt aan de, uh, uh, aan de Amerikaanse Universiteit Harvard is bedoeld voor onderzoek dat mensen doet lachen, maar ook aan het denken zet. Nathalie Sebans ontdekte dat de kolenbranderschilpadden niet hoeven te gapen als een soortgenootje gilt. En dat doen de meeste mensen juist wel. Overigens kreeg de Nijmeegse de prijs in de categorie fysiologie. De Ig Nobel voor Biologie ging naar twee wetenschappers... die ontdekten dat een bepaalde keversoort paard... met een specifiek soort Australische bierfles. <lacht> Kees Moeilijker, conservator van het Natuurhistorisch in Rotterdam... wist de prijs in 2003 in de wacht te slepen. U weet het misschien nog wel. Met zijn studie naar het eerste geval van homoseksuele necrofilie... bij Wilde eend. De natuur. Het moet maar eens afgelopen zijn met al dat getreuzel en gedraai... als het gaat om afspraken over duurzaamheid, milieu en gebruik van grondstoffen. Er moet een internationaal milieugerechtshof komen... vindt D66-europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. Want alleen zo kunnen die afspraken ook daadwerkelijk afgedwongen worden. Zijn voorstel zal in juni volgend jaar op de UN Earth Summit in Rio de Janeiro besproken worden... Komt mooi uit. Kunnen ze misschien eindelijk eens wat doen aan die massale houtkap in Brazilië bijvoorbeeld? Kan zo'n milieugerechtshof daar wel wat aan doen? Vroegen we aan Gerbrandi. Nou, als gerechtshof kunnen we um, eindelijk proberen om de internationale afspraken die we doen op milieu- en natuurgebied... om die beter af te dwingen. Om mensen echt het, het recht te geven op een, uh, op een schone uh, leefomgeving en een groen milieu. Met sancties en al? Ja, nou dat is misschien nog, een, uh, nog, wat, nog wat te ver. Maar ik denk dat het een heel belangrijk politiek signaal is als we het erover hebben. En uh, dan komt die afdwingbaarheid komt op een gegeven moment vanzelf wel. Ik denk niet dat landen als uh, China of India of zo uh, daar echt op zitten te wachten hè, op zo'n uh, milieugerechtshof. Nou dat zou kunnen, maar wat ze ook heel vervelend vinden is als ze publiekelijk uh, terecht moeten staan. En dan kunnen ze misschien wel niet mee willen werken, maar als zo'n gerechtshof ontstaat... En ze worden er toch voor gedaagd. Dan denk ik toch dat ze daaraan mee zullen gaan werken. Nieuwe natuur. In een natuurgebied in Zuid-Limburg is vorige maand... tijdens een loopkeveronderzoek een zeer zeldzame aaskever ontdekt. De Microphorus interruptus was al meer dan 50 jaar niet meer gezien in Nederland. De felgekleurde kever is een zogenaamde doodgraver. Hij graaft een hol onder een kadaver, waardoor het dode dier begraven wordt. De vrouwtjes leggen daaronder de eitjes. De larven zich, voeden zich vervolgens met het dode dier... en met de andere insecten die zich daarop bevinden. <middels> In het nieuws. Zwarte sterns brengen een groot deel van de winter op open zee door. Dat is een eerste voorzichtige conclusie die onderzoeker Jan van der Winde en collega's van Landschapsbeheer Zuid-Holland trekken uit een zenderonderzoek. Vorig jaar zijn tien zwarte sterns voorzien van een zogenoemde geolocator. Dat is een soort chip die met een marge van ongeveer 100 kilometer iedere dag zijn plek op aarde vastlegt. Helaas kon Van der Winde dit jaar slechts één van de tien vogels terugvangen... om de gegevens van de chip te halen. Maar die ene vogel liet dus wel opvallende resultaten zien. Van der Winde. Het opmerkelijkste wat deze vogel heeft laten zien... is het feit dat hij ver over zee naar West-Afrika is gevlogen. Dat ze in West-Afrika overwinterden, dat wisten we al. Maar de route erheen was nog helemaal onbekend. Dat heeft één vogel, hebben we natuurlijk nu laten zien dat hij uh, ja, ver uit de kust vliegt, honderden kilometers en in een rechte lijn. En vervolgens ook heel lang op zee blijft en ver op zee in West-Afrika blijft. Uh, dus niet vlak langs de kust uh, leeft. En dat is eigenlijk het nieuwe, want uh, ja, we hadden al wat tellingen vanuit West-Afrika gedaan. En we misten een hele grote aantallen sterren. En we hadden het vermoeden ofwel ze zitten in landen waar we nooit geweest zijn, dat kan natuurlijk. Ofwel, ze zitten ver op zee tussen de albatrossen. Nou, dat blijkt dus eigenlijk het geval te zijn. Het is veel meer een zeevogel dan we tot nu toe gedacht hadden. Goed nieuws. Nijmeegse bedrijven, verenigd in het NEC, Nijmeegse Energieconvenant... hebben de afgelopen drie jaar 20% bezuinigd op hun energieverbruik en CO2-uitstoot. Maar ook stadsbreed blijkt Nijmegen het goed te doen. Bedrijven en huishoudens bespaarden 4%, terwijl het verbruik landelijk toeneemt. De bedrijven die in het convenant zitten bereikten hun doel op allerlei manieren. De een installeerde zonnepanelen, de ander reisde minder of reed op groen gas. Gas, een derde zette een minder energieverretende productielijn op. Reed die op groen gras. Ah. <laughs> sorry. Oh, sorry. sorry. De gemeente Nijmegen zelf haalde de doelstelling helaas niet. Het isoleren van gebouwen kost geld en ja, dat is er even niet. Wel is er groene stroom ingekocht, einde van het vroege vogels nieuwsoverzicht. U luisterde naar um... muziek. Ja, u naar muziek. Ik ga het u straks vertellen wat het ook alweer was. Oh, het was van de Russische componist Nikolai Metner. De eerste dans in C-groot, uitgevoerd door Lawrence Kajale op viool... en Paul Stewart op piano. Dat krijg je ervan als je de hele tijd zit te eten. Hè? Altijd lekker eten, die bordjes. En dan zitten we te delen en dan... Let je even niet op. Maar goed, we zijn eruit gekomen. We gaan nog weer even naar de Euro Bird Watch. U weet het wel, die grote trekvogeltelling. Ook Tessel is altijd een belangrijke plek voor het tellen van trekvogels. Want het ligt op een belangrijke trekroute. En op Tessel is op dit moment de 14-jarige Jillis Roos. Goedemorgen Jillis. Goedemorgen. Hoe gaat het? Niet met, je, niet met jou, maar met het tellen bedoel ik. Ja, um, ja we hebben wel leuke dingen gezien. Oh, zoals. Zoals uh, een parelduiker, dat is uh, dus niet echt heel erg algemeen. En uh, een klein, kleine jager tp op het strand, dat was wel heel gaaf. Een kleine... Jager. Oh, oké. Okay. Maar, je, maar, je, maar je zegt een, een, is het er dan elke keer eentje die je komt overvliegen? Want ze doen het toch... Uh, ja, uh... van die is het wel eentje. En we hebben er ook um, uh, een paar kleine jagers uh, door zee, want we zijn aan het zee -trek tellen. Oh, op die manier. En hoe pak je het aan? Want sta je daar met meerdere vogelaars? Of sta je daar helemaal in je upje, een beetje langs de kust te tellen? Nou, we staan daar met uh, een hele groep vogelaars met uh, telescopen. Mm -hmm. En die uh, kijken dan... Uh... De zee, over de zee. En dan als er één iemand iets ziet, dan roept hij dat. En dan heb je een paar herkenningspunten. Mm -hmm. En dan bijvoorbeeld uh, een gele paal heb je in, het, in, het, in de zee staan. Dan zeg je bijvoorbeeld, kleine jager langs de gele paal. En dan kijkt iedereen daar en dan ziet, uh, zie je dat. Ja, en dan staat het genoteerd. Ja. je moet natuurlijk niet dat er vijf mensen roepen, kleine jager bij de gele paal. En dat je er dan vijf telt. Nee, dat, dat, dat, dat zou de uitkomst een beetje beïnvloeden. Hey, en Jilles, waar hoop je nog op vandaag? Wat hoop je nog te zien overvliegen? Um, ik hoop nou een, uh, op een zwarte zeekoet. Een zwarte zeekoet. Ja. En hoe groot acht je die kans? Uh, heel klein. Heel klein. De hoop is groot en de kans is klein. Succes met ja. tellen nog, Jilles. Dank je wel, hè. Oké. Okay. Oké, okay, doei. doei. Tien. Tien. Volgende week is het 10 oktober. Onder het motto wat doet u uit, of wat doe jij uit... staat 10-10 dit jaar in het teken van energiebesparing. Een van de bedrijven die meedoen aan de 10-10 campagne... is het verhuisbedrijf Aad de Wit uit Castricum. Het kan niet anders, of energiebesparing staat ook daar hoog in het vaandel. Ja, en als er dan elektriciteit gebruikt moet worden, dan is het wel groene stroom. Voor de nieuwe verhuisauto bijvoorbeeld, die volgende week in gebruik genomen wordt... Jeannette Paramor gaat kijken naar de allereerste elektrische vrachtauto ter wereld. En wordt opgewacht door de trotse eigenaar, directeur Karel Kuiper. Zo klinkt de gewone vrachtauto, hè? Zo klinkt de gewone vrachtwagen, ja. En ja, nu gaan we wat beleven. Uh, een hoop stilte gaan we beleven. Want we gaan nu... We stappen nu in de cabine van de eerste elektrische verhuisauto ter wereld, zeggen jullie. Klopt. Collega... De eerste elektrisch verhuizen hadden ter wereld. Ik ben heel benieuwd hoe het klinkt. En jij ook, hè? Ik ook. Voor mij wordt het ook mijn vuurdoop uh, om erin te rijden. Hij staat nu bij de carrosseriebouwer. Uh, ze zijn nu met de laatste dingen klaar. Dus uh, hij kan nu echt, uh, echt de weg op. Ja, nou ja, de bak moet er nog op, hè? Dat, dat dan wel. Ja, de bak moet er achterop opgezet worden. Dus we kunnen nu goed zien uh, hoe de techniek allemaal werkt. Maar dat zal je zo meteen even uitgelegd worden. Nee. Nou, We gaan, uh, we gaan, we gaan beginnen. Ja. Iemand uh, op plastic zitten? Zo'n nieuwe zien. Ja, ik ga wel, het maakt mij het uit. Hè. Fantastisch, hè? Helemaal niks. een stilte. Ja, want we rijden wel, hè? Je ziet hem rijden, je voelt hem rijden, maar je hoort hem niet. Uh -huh. Rijdt het ook anders? Nou, uiteindelijk niet. Het is eigenlijk net een zelfde auto, alleen het geeft geen geluid. Je hebt veel meer concentratie om om je heen te kijken. Dus eigenlijk is het ook nog veiliger. Ook voor de mensen die de weg oversteken? Horen die wel aankomen? Ze ja. mensen kijken van, hé, hey, er komt wel aan, maar ik zie het niet. Of ik hoor het niet eigenlijk. Ze schrikken een beetje soms. Nou nee, het is meer verbazing. Ze zijn het niet gewend. Deze verhuizenauto is ontwikkeld voor Amsterdam, hè? Ja, Amsterdam heeft natuurlijk een milieuzone waar, uh, waar redelijk streng op gelet wordt. En een van de grote speerpunten van de gemeente Amsterdam is de, de luchtkwaliteit. Een auto als deze heeft natuurlijk helemaal nul uitstoot. Maar hoe ver kan die? Hoeveel kilometer? Uh, op een volle lading kan hij 130 kilometer. Ja, maar je kan er niet mee het hele land door? Dus. We kunnen niet mee het hele land door. Een verhuizing uh, van Amsterdam naar Maastricht gaat, uh, gaat niet lukken, nog nee. nee. Hoe lang duurt het voordat hij weer opgeladen is? Nou, van 0 tot 100 procent duurt 13 uur. Dan mm. uh, nou zullen we natuurlijk nooit helemaal naar 0 procent leegrijden. Uh, en een batterij heeft uh, de eigenschap om uh, in het begin sneller op te laden dan het laatste paar procent. Dus uh, elke, elke middag komt hij aan de stroom te staan en de volgende ochtend is hij netjes weer helemaal op 100 procent. Ja, Rijdt lekker, hè? Heerlijk. Nou, we hebben het rondje gedaan. Ja. We gaan even naar buiten, even kijken. Hoe dat er nou eigenlijk uitziet. Hoi! Ik ben Jan Laan. ik bent... ben de kampioen van Karel. En je kijkt heel erg trots. Ik, we zijn ook enorm trots. <laughs> nou, dat gezegd hebbende we gingen ja. eigenlijk even kijken naar de techniek. Want ik zei al tegen Karel, ja, dan moeten hier natuurlijk gigantische batterijen aan die auto uh, hangen. Dat klopt. En waar zit die? We hebben hier aan de zijkant hebben we aan iedere kant hebben we twee grote batterijpakketten. Van jou, ja, hoe groot zou ze zijn, doen ze een schatting? Ik denk dat ze een, uh, bijna een kuub groot zijn. Ja. Dus het zijn toch wel grote pakketten. En de motor? En de motor. Ja, dat is eigenlijk een hele kleine elektromotor. Normaal gesproken zit er een hele grote motor onder de cabine. Die hebben en, jullie weggehaald. Die hebben we weggehaald. En er is een hele kleine, in verhouding, kleine elektromotor teruggekomen. Waar zit die, die dan? En die is hier in het midden van het chassis geplaatst. Waar? Dat, dat, grijze... dat grijze cilindertje? Dat grijze kleine cilindertje. Die hele ge... vrachtauto rijdt op dat dingetje? Dat hele kleine motortje zorgt ervoor voor die enorme in van die vrachtauto. Dat is wel apart, zeg. Dat is heel apart. Daar ja. hebben wij in het begin zelf ook wel een beetje raar tegen aangekeken. Als ja. je dan ziet van het vergelijken met een dieselmotor die heel groot is. En dan zie je plotseling zo'n kleine elektromotor die dat allemaal kan voortstuwen zeg, is dit uh, het stopcontact? Dit is het stopcontact, of eigenlijk de tanken. En hoe Je... werkt dat nou? Laat het zien. Er, er zit hier ook gewoon een tankdop, net als bij een gewone auto. En ja. die kunnen we gewoon openmaken. Okay. Dit zijn uh, geen gewone, normale oplaadkamer. Uh, geen tuin en keukenstickertjes? Nee, tegen. het is, het is uh, krachtstroom. Dus uh, we kunnen niet bij iedereen uh, door het keukenraam aansluiten, om het zo te <laughs> zeggen. De dop gaat eraf. Dat is allemaal nog een beetje nieuw, hè? Een beetje stug. Een beetje stug, allemaal. Komt de stekker tevoorschijn? Dan komt de stekker tevoorschijn. Even kijken. Die komt hier omheen. Dan ja. wordt hij weer vergrendeld. Mm -hmm. Nou, oké. Okay. Dus aan die kant zit hij erin. Precies. En dan hebben we hier een verloopstuk. En die kan naar de krachtstroomaansluiting. En wat voor stroom is dat dan, wat jullie gebruiken? Dit is krachtstroom. Maar... Ja, neem ik bedoel uh, de bron. De bron. De bron daar hebben we voor gekozen in, in verband met de zero-emissie die wij willen behalen. We hebben gekozen voor groene stroom. En de enige leverancier die op dit moment daar 100% in kan voorzien is Green Choice. Dus we hebben ook een partnership met Green Choice gesloten. Om uh, ja, dit experiment of deze uitvoering uh, succesvol te kunnen afronden. Nou, ik ben heel benieuwd of het gaat werken dit. Wij zijn ook heel benieuwd. Ja. Dus uh, we hebben wel voor in de praktijk onze, onze inzet te kunnen garanderen voor de klanten. We oh. hebben een extra auto achter de hand om te zorgen dat je in ieder geval uh, de calamiteiten kan opvangen. Dus, Precies, er moet wel verhuisd worden. En gaat deze vrachtwagen nou ook gebruikt worden voor particulieren bijvoorbeeld? Ja, in principe gaat hij voor onze werkzaamheden ingezet worden. Voornamelijk binnen Amsterdam. Hij staat uh, op het terrein van de gemeente Amsterdam, de dienst wonen. Maar als uh, als particulieren bij ons een verhuizing uh, afnemen, dan uh, is de kans gewoon aanwezig dat er een elektrische voor de deur uh, verschijnt. Wat een lawaai hier zeg! Ja, nou dat... Uh... <laughs> Dat, dat scheelt dus precies voor de buren, ochtends om 7 uur, is de vrachtwagen komt voorrijden. Of dit geluid voor de deur komt, of een stil of waardoor ze gewoon nog een kunnen doorslapen. Oké, okay, want als jullie komen voorrijden, dat wil ik eigenlijk nog even horen, hè? Dat ik hier ga staan, dat jullie aankomen rijden met die vrachtwagen. Ja. Wil ik even weten wat ik dan hoor? Dan hoor je een uh, oorverdovende stilte. Zullen we dat wel eens even gaan doen? Hè? Gaan we doen. Paso doble, Suspiros de España... van de Spaanse communist Antonio Albares Alonso. Uitgevoerd door het Engels Kamerorkest. Volgende week veel vallende sterren. De drakonide-regen komt over ons heen. Wetenschapsjournalist Govert Schilling. Govert, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Ja, wat zijn de draconiden? <laughs> Zo, <we gaan laughs> vertel maar. Ja. Open vraag. Nou, kijk, vallende sterren zijn altijd wel een keer te zien. Uh, daar hoef je trouwens de afgelopen nachten... Je daar met het prachtige weer niet lang voor buiten te staan... Uh, ik was uh, twee nachten geleden op uh, Terschelling... waar dat uh, springtijfestival uh, op dit moment nog gaande is. Een duurzaamheidsfestival. Maar daar hadden we een, uh, een, een programma-onderdeel uh, midden in de nacht op het strand. Kraakheldere hemel. En dan hoef je dus maar even omhoog te kijken. En je ziet uh, satellieten overkomen, maar ook vallende sterren. Um, en een vallende ster is eigenlijk een heel klein stofdeeltje... wat met grote snelheid in de dampkring van de aarde verdampt. En dat brengt de luchtmoleculen een beetje tot gloeien. En dan zie je zo'n lichtspoor. Nou, die zijn er dus altijd wel. Maar af en toe hebben we uh, meteoren, zwermen noemen we dat. De hele beroemde, dat zijn de perseïden in augustus. Iedere keer in de zomer hebben we het hier ook wel eens over gehad. En dat komt omdat de aarde dan in zijn baan om de zon... die beweegt dan door een hele wolk van die stofdeeltjes. En dan komen er dus een heleboel naar beneden. Ja. Goed. De Veel spectaculairder dus. Dat is al een stuk leuker. Want ja. dan kun je in de loop van de nacht kun je er uh, aardig wat zien. Die draconide is zo'n zwerm. Die is er elk jaar rond 8 oktober. Waarom weet niemand dat? Omdat het niet zo'n opvallende zwerm is. Zwakke meteoren, niet al te veel. Maar uh, die aarde die beweegt dus elk jaar door die stofwolk van die, uh, van die draconide... En nu hebben ze voorspeld, ja, ingewikkeld om daar achter te komen hoe dat werkt... dat er een, een soort sliert zit waar die stofdichtheid veel hoger is. En daar gaat de aarde volgende week door. Dus dit jaar zijn de draconiden extra spectaculair. is de verwachting. Ja. Niemand weet dat helemaal precies. Maar ja, dat betekent dat je er misschien wel uh, vele tientallen per uur kan zien. Want nog even voor, voor de helderheid. Je hebt een, een komeet... Een, een, een hemellichaam wat uh, door de ruimte gesmeert. <laughs> nou ja, ik, <laughs> ik, ik zat van de week nog even te lezen. Ik dacht, jeetje, wat, uh, kun je dat nog even? Die kometen ja, die stofdeeltjes? Ja, het is een ingewikkeld vanaf, Want Ik heb het nu alleen maar over de stofdeeltjes gehad. En dat, die veroorzaken de meteoren, de vallende sterren. Maar waar komen de stofdeeltjes vandaan? Dat was vroeger helemaal niet bekend. Vroeger wisten ze wel van, ja, eens in de zoveel tijd... of bepaalde data heb je van die zwermen. Maar waar het stof vandaan komt, geen idee. Toen is er iemand geweest die heeft ontdekt... wacht eens even, die baan van die stofdeeltjes van een bepaalde zwerm, lijkt heel veel op de baan van een komeet... die we al kennen. Nou, zo'n komeet dat is een, een soort ijzige brokstuk... wat in een hele langgerekte baan om de zon cirkelt... met omlooptijd van jaren meestal. Maar dat, dat brokstuk van die komeet, die verdampt en die laat stofdeeltjes los... en die verspreiden zich in de loop van de tijd helemaal over die baan. Dus ook als de komeet zelf niet in de buurt is kan de aarde toch door de stofdeeltjes van die kometen heen bewegen. Want die hebben ja. zich over een grote afstand verspreid. Dus waar je dan naar zit te kijken is eigenlijk een soort after effect. Helemaal niet het effect zelf. Je ziet wel het effect van de, van de stofjes zelf, maar de ja. oorsprong van de stofjes... je kijkt eigenlijk naar het, het levenseinde van stukjes kometen. Ja. Maar nu en... las ik dat we deze week niet naar een after effect gaan kijken. Maar? <lacht> naar een effect of niet? O, nou, ik, ik las, maar misschien begreep ik het niet, dat die komeet die heeft stof. Ja. Achter zich aan, ja. maar ook voor zich uit, begreep ja, ik. Nou, dat komt eigenlijk omdat, die, omdat dat stof verspreidt zich helemaal over de hele baan. Dus het is gewoon een cirkel. Dus dat is, ja, als, het, als de baan een cirkel was, was de cirkel. Ja. De baan is een beetje lang gerekt. Mm -hmm. En deze komeet is in het jaar 1900 ontdekt. Hij heet uh, komeet Giacobini-Zinner. <coughs> uh, was uh, Franse astronoom uh, Michel Giacobini. heeft hem op uh, 20 december 1900 gevonden. Hij heeft een omlooptijd van 6,5 jaar... En dat uh, ja, dat betekent het, het is een heel onopvallend komeetje. Je kan hem met blote ogen niet eens zien. Hij is nu ook helemaal niet echt in de buurt. Maar het stof van die komeet... heeft zich in de loop van de eeuwen over die hele komeetbaan verspreid. En waar die komeet zelf ook is, dat maakt niet uit. Die stofring die ligt om de zon heen en de aarde gaat er elk jaar doorheen. En omdat die komeet in het jaar 1900... Er is zo'n uitbarsting gezien dat er opeens een heleboel stof uh, plaatsvond. En ook de jaren daarvoor hebben ze achterhaald... heeft hij een heleboel van die stofdeeltjes geproduceerd. En die verspreiden zich in slierten door de kosmos. En het is een ontzettend gereken om erachter te komen... waar zweven die allemaal in drie dimensies in de ruimte van het zonnestelsel. Maar ja, volgens alle voorspellingen gaan we aanstaande zaterdagavond... begin van de avond Nederlandse tijd... gaan we door zo'n stofbaan van die komeet... Ja. en ja, de hoop is dat we dan uh, echt een enorme sterrenregen kunnen zien. En dat is, zijn dus die draconiden. Ja. En waarom heten ze draconiden? Oh, dat is leuk, ja. Die, die stofjes die bewegen eigenlijk in een soort evenwijdige banen door onze dampkring. Die, dat stof zit in het zonnestelsel. Wij ploegen daar met de aarde doorheen. En dat is een beetje alsof je met je auto door een sneeuwstorm. Ja. Die sneeuw komt ook in evenwijdige ja. richtingen maar naar beneden. Maar iedereen weet, als je in de, de sneeuwbui rijdt... dan lijkt, lijken de sneeuwvlokken uit één punt te komen. Dat is een effect. Dat lijkt als, als een soort uit één punt afkomstig Klopt. Ja, te zijn. Alsof het een filmeffect is, of iemand een zakje zat te schudden. Ja. ja, precies. En het is hetzelfde effect wat je, wat je hebt... Dus inderdaad bij een sneeuwbuim, maar dat is ook wat je hebt als je op, de, op een spoorlijn staat. Dan zie je ook de rails en de bovenleiding in de verte in één punt komen, terwijl het eigenlijk evenwijdig is. En dat heb je met die vallende sterren ook. Dus ze lijken aan de hemel uit één punt afkomstig te zijn. En bij die draconide ligt dat punt in het sterrenbeeld, de draak, draco ah. in het uh, Latijn. Dus daar, daar zijn die zwermen naar genoemd. Ja. Nou zijn die stofdeeltjes, je zei het al, we ploegen er doorheen. We, onze dampkring vreet ze eigenlijk op, want wat Gelukkig je ziet wel, ja. is de, de verbranding van die ja. deeltjes. Maar er schiet ook nog wel eens wel doorheen. Ja, bij deze zwermen meestal niet. Die, die komeetstofjes zijn echt klein, dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar uh, in het zonnestelsel zitten ook grotere uh, brokstukken. En uh, bij sommige andere zwermen zitten, heb je daar af en toe last van. Ik, ik kan me herinneren, dat ik heb het helaas toen zelf niet gezien, was onverwacht op een vroege ochtend in uh, november in 1998, waren de leoniden heel spectaculair zichtbaar... En uh, die kwamen dus uit het Servet Leo, de leeuwen. Leo, nee. En uh, die, die zwerm is elke keer in november te zien. En die waren toen heel erg spectaculair. Toen waren er gigantische aantallen vuurbollen te zien. Echt alsof er lichtkogels door de uh, hemel schoten. En dat heb je als de brokstukjes veel groter zijn. Ja. En af en toe komt het natuurlijk voor dat er ook steentjes en keien... door het zonnestelsel vliegen. En die kunnen dan uh, de aarde bereiken. Ja. En hoeveel komt er op aarde terecht? Oh, dat is veel, man. En, en wat hm. niet alleen die, die grote brokstukken. Want er zijn veel meer kleine stofjes dan grote keien natuurlijk. Hè. Dat is, van de kleintjes zijn er altijd meer. En als je al het stof bij elkaar optelt... en al het buitenaardsmateriaal wat per etmaal op de aarde neerkomt... want die stofdeeltjes die dwarrelen uiteindelijk voor een deel ook naar beneden... dan gaat het om ongeveer vier ton per dag. Maar dat over het over het kilometer bereikt. Ja. Dus wat door de dampkring heen komt, niet ja. op brand. Ja. Zo. het vier... zijn? Ja, veel, hè? Ja. Maar als je nou een beetje gaat rekenen... daarom is wiskunde leuk, als je een beetje gaat rekenen... en je neemt het oppervlak van de aarde in ogenschouw... dan is dat uiteindelijk toch niet meer dan eens in een paar weken... een piepklein stofje in jouw achtertuin. Dan is het of zo. verwaarloosbaar. En, en dat vind je niet meer. Dus het is, ja, ten opzichte van de, de massa van de aarde... is volstrekt verwaarloosbaar. Maar er komt ongeveer vier ton uh, buitenaardse stof per etmaal op de aarde neer. Ja, de laatste waar we van hoorden in Nederland... was, was, was dat nou die ene in brug, uh, toch? Door die boerderij... Dat was een, een echte meteoriet. meteoriet. Is een steen die de aarde bereikt. Dat was in, wanneer was dat? 1994 of 1990 ja. geloof ik. Echt een hele tijd geleden. Die sloeg door het uh, dak van een huis heen. Uh, en daarna is er, uh, voor zover ik weet, nooit meer een uh, meteoriet gevonden in Nederland. Maar dat zegt natuurlijk niks. Hè? Als er een keer een grote neerkomt en hij komt ergens op de Veluwe of in een weiland neer, ja, ga ja. er maar eens aan staan. Wat is nou zometeen de beste plek om die regen te gaan bekijken? Waar ga jij heen? Dan gaan we allemaal bij nou, jou staan. Ik, ja, ik, ja dat, dat mag wel. Maar ik ben volgende week een, uh, een paar dagen in. Frankrijk, dus oh. dat uh, niet speciaal hiervoor, trouwens. Mm -hmm. uh, de beste plek maakt eigenlijk qua richting niet zoveel uit, want het, het, ze lijken wel uit dat sterrenbeeld draakafkomstig te zijn, maar ze kunnen overal aan de hemel verschijnen. Ja. Uh, het allerbelangrijkste aller is, ga een zo donker mogelijke plek opzoeken. En dat zal helaas niet meevallen, want er is nogal wat storend maanlicht. En dat is toch wel een tip. Want die maan, die tast ook je, je donkeradaptatie voor het waarnemen aan. Dus het is belangrijk dat je op een plek gaat staan waar de maan bijvoorbeeld achter een boom of achter een huis zit, zodat je die niet in je blikveld hebt. Dat scheelt echt. Ja. En dan een donkere plek zonder straatlantaarnet en zonder uh, omgevingslicht. Ja, en dan uh, hopen dat de voorspellingen uit gaan komen... en dat we misschien wel één of een paar uh, vallende sterren per minuut kunnen ja. zien. Flinke regen. En dan maar hopen op dit weer, eigenlijk. Hè? Ja, ja daar uh, kunnen we alleen ja. maar duimen voor draaien. Govert, ja. heel hartelijk bedankt. Okay. En goede reis naar Frankrijk. Ja, dank je. Ja, de natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, nog even terug naar onze venolijn 035 67 11 338. Voor deze melding van Hans Gartner. Dag, met Hans naar uit Nes. Nou, dit is natuurlijk perfect voor de vogeltrek. Een zachte, rustige zuidoostenwind. Een beetje zuid. En toch lag het een beetje stil. Woensdag eigenlijk is het pas echt begonnen. Want toen ik in het Lauwersmeer langs de dijk kwam... toen hoorde ik op een gegeven moment een miauwen en ik keek omhoog. En daar ging een bel. En in die thermiekbel hingen wel zo'n 35 buizenden. En toen ik later op een andere plek weer kwam, ook weer langs de dijk, toen hing er nog eens een keer 16. Nou, dit is vogeltrek waar ik zo vreselijk van hou. Fantastisch. Dag. Dag Hans. Uh, blijf bellen met de Venoorlijn 0356711338 op uh, vroegevogels.vara.nl staat de hele lekkerste groente top 40 door u zelf samengesteld en de winnaar is de asperge. Morgen dus begint de Vegetarische Restaurantweek, een initiatief onder andere van onszelf, Vroege Vogels, waarin u kunt proeven hoe lekker vegetarisch eten kan zijn. Er doen meer dan 170 restaurants mee, van de drie tenten tot bistro's. Niet alleen vegetarische restaurants, kijk voor de deelnemers en gratis voor gerechten dus als u daar gaat eten, krijgt u het voorrecht gratis op vroegevogels.vara.nl. En speciaal voor de zeeuwen onder u, dinsdag begint bij Omroep Zeeland... een prachtige dertiendelige televisieserie over de Zeeuwse onderwaterwereld. Gemaakt door onze eigen Jeanette Paramoor. Die nu plotseling behalve Vroege Vogels, verslaggever ook tv-maker en presentatrice is geworden. Live ook te zien op de website van oproep Zeeland. Ja, Jeanette Paramoor in een duikerspakje bewonderen. Wie wil dat nou niet? Tot volgende week. Morgen 3 oktober. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Aan de andere kant, daar is het. En ik stap er doorheen en ik hoor een stem, tot hier en niet verder. De meeste mensen denken, ja nou, het bestaat niet, joh, idioot. Die zijn er bang van. Want wat gaat er gebeuren? Mensen zijn al bang om dood te gaan. Nou, als ik morgen dood ben, vind ik het prima, hoor. Dus lachen daar, aan de andere kant. Nieuwsgierig naar meer...